Drie uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong.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 Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in Bagdad zijn zeker 23 doden gevallen. 70 mensen raakten gewond. De bom ontplofte voor een bureau van de Sjiitische gemeenschap in de Iraakse hoofdstad. Even later kwam er bij een kantoor van de Soenitische gemeenschap een mortiergranaat neer. Dat leek een wraakactie te zijn waarbij geen slachtoffers vielen. De aanslag op het Sjiitische gebouw was de bloedigste aanslag in Irak in drie maanden.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 Het Nederlands elftal vertrekt over een half uur naar Polen. Zaterdag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Denemarken. Aan het begin van de middag verzamelden de spelers zich in Amsterdam. Zo ook Wesley Sneijder. Hij vertrekt met een goed gevoel. De afgelopen wedstrijd was het natuurlijk ook uh, lekker om niet in de benen te hebben. Met een 6 overwinnen, overwinning, ondanks dat je niet de beste ploeg speelde. Maar het geeft wel weer, weer, weer een hoop vertrouwen natuurlijk. En, ik heb er al veel zin bij de eerste openbare training van de selectie van het Nederlandse elftal in Polen... zijn woensdag ongeveer 25.000 bezoekers aanwezig. Alle beschikbare kaarten zijn verkocht. Het weer bewolkt, een periode met regen bij een graad of 12. Vanavond geleidelijk droger, vannacht enkele opklaringen. Morgen overwegend droog met afwisselend wolken en periode met zon. En dan wordt het een graad of 16.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 Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. Afgelopen week sprak de rechter twee jonge mannen vrij die op de vlucht voor de politie op hun scooter een man reden in Nijmegen. Ze hoeven de cel niet in, omdat niet kan worden bewezen wie van de twee achter het tuur zat... toen de noodlottige aanrijding plaatsvond. Is het niet vreemd dat je daarmee wegkomt? Daarmee, daarover horen we zometeen een paar rechtsgeleerden... die ervoor pleiten om de wet aan te passen. Daarna gaat Ilko Fortuyn in onze dagelijkse en en die schillen. al. goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waar wil je het over hebben? Um, over de IKEA. De IKEA uh, levert geloof ik aan de meeste huishoudens hier wel een stukje hout. Een bank of wat ook. Maar wat blijkt, Ikea zegt al een aantal jaar... We love uh, wood. Ze zijn goed voor het hout, voor de bossen en dergelijke. Maar toch is er uh, hout uit een uh, oerbos uit Noord-Rusland gevonden. En nou, dat zou eigenlijk niet moeten mogen. Want wat is er met het hout? Dat oerbos, dat is al bijna uitgestorven. Dat hout is ontzettend bijzonder. Zoveel honderd jaar oud. Dat moet je gewoon niet willen kappen voor een bank. En dat kan je nu gewoon in je tuin hebben, onder je tuinbank? Ja, onder andere. Of je, ja, als je een beetje pech hebt, dan zit je er zelfs, uh, verstook je het een paar jaar later. Oké, okay, en we gaan erover praten met de, de die die het keurmerk heeft gegeven voor dat voor hout, hè? Er is een keurmerk afgegeven aan Ikea en dan zou je zeggen dat zit er goed. Dus ja, die vragen aan de keurmerk zijn eigenlijk nog groter. Oké, okay, dat gaan we straks doen. Maar eerst naar de vrijspraak bij een schokkend misdrijf. Twee mannen op een scooter die op de vlucht voor de politie een man doodreden... hoeven de cel niet in. Reden? Het was niet vast te stellen wie van de twee de scooter bestuurde. Dus wie de dader was. Het is niet de eerste keer dat er vrijspraak volgt bij een misdrijf dat de samenleving schokt. En we zetten het op een rij met de vraag, wordt het geen tijd om de strafwet aan te passen? Twee verdachten in de Nijmegse Scooterzaak zijn vrij. In januari wilden de mannen een hotel overvallen toen ze betrapt werden door de politie. Het duo sloeg op de vlucht op een scooter. Ze reden door rood en raakten een 50-jarige Arnhemmer die later in het ziekenhuis overleed. Ze zijn vrijgesproken. De reden daarvan is dat niet duidelijk is kunnen worden wie van de twee nou eigenlijk de bestuurder was. Verbazing en verontwaardiging over de vrijspraak van twee scooterrijders... die op de vlucht voor de politie een voetganger doodreden. Het nieuws van de vrijspraak zorgt voor veel discussie... buitengewoon onbevredigend. Boze reacties stromen binnen. Ook in de Tweede Kamer is er verbazing over de afloop van deze rechtszaak. Ik vind hem eh, toch verbazingwekkend. Kamerlid Madeleine van Torenburg legt haar verbazing uit... en verwijst naar een eerder vergelijkbaar probleem. Het Hof zegt van nou, we moeten precies weten wat wie heeft gedaan... voordat we kunnen zeggen dat het allebei daders zijn. Er is een keer een discussie geweest in een Hells Angels hok... waarin iemand was omgebracht. En eigenlijk kon niemand vaststellen wat daar was gebeurd. En ik vind, als je als een team hebt geopereerd... dan maakt het niet meer uit wie welk aandeel heeft gehad. Op 13 februari 2004 worden de doorzeefde lijken van drie prominente Hells Angels aangetroffen in de buurt van het Limburgse Echt. Het blijken leden te zijn van de Hells Angels club uit Oorsbeek. De lichamen van de slachtoffers werden in 2004 gevonden in een beek bij Echt. De verdachten van de moord zijn lid van dezelfde club. Dertien leden zitten inmiddels vast. Volgens de recherche waren de Hells Angels geliquideerd door clubgenoten vanwege een cocaïnediefstal. Maar alle verdachte helse engels zwegen tijdens het proces. Er was geen bewijs wie precies de dader was. En dus werden ze vrijgesproken. Het gerechtshof in Amsterdam heeft twaalf leden van de nomads... vrijgesproken van moord op drie van hun clubgenoten. Het hof is bang om een onschuldige te veroordelen... en wil daarom niet de hele groep straffen. En dan is er nog een derde geruchtmakende zaak uit 1997... waarbij verdachten deels vrij uitgingen... omdat niet precies bewezen kon worden wie wat gedaan had. De aanstaande bruidegom, Meindig Tjulker, wordt daar op zijn vrijgezellenavond half september doodgeschopt. Naar ruzie met een groep mannen die een fiets vernielen. PVV-Kamerlid Lilian Helder maakt zich 15 jaar na dato... nog steeds druk over de afloop van de rechtszaak die daarna volgde. En het onbevredigende eraan is... ...dat je niet weet welk lid van de groep de fatale klap heeft uitgedeeld... ...en daardoor er dus vrijspraak volgde eigenlijk voor de gehele groep... ...dus niemand werd verantwoordelijk gesteld voor zijn dood. Twee hoofdverdachten kregen twee jaar gevangenisstraf. Het medeplegen van doodslag is volgens het gerechtshof niet bewezen. De derde kreeg zes maanden. Dat is onbegrijpelijk. Dat is ontzettend. Ik bedoel, mijn buurman die is jager en als hij een roofvogel doodschiet krijgt hij twee jaar... De daders die krijgen 14 maanden. Omdat het in Nederland niet mogelijk is om een groep daders te vervolgen... werden de vier verdachte jonge mannen individueel vervolgd. Maar omdat het niet duidelijk was wie de dodelijke trap nou had gegeven... werd de jongste vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs... en werden de anderen alleen veroordeeld wegens openlijke geweldpleging en niet voor moord. Later werden de straffen nog wel wat aangescherpt. Terug naar het scooterdrama in Nijmegen. De twee verdachten die daar een man doodreden... terwijl ze op de vlucht waren voor de politie... zijn voor dat delict vrijgesproken... omdat niet duidelijk is wie het precies gedaan heeft. Wat moet er nu gebeuren? CDA-kamerlid van Torenburg. Nou, in eerste instantie moet die zaak worden voorgelegd... wat mij betreft aan de Hoge Raad. Daar is het Openbaar Ministerie ook mee bezig, heb ik begrepen. Omdat het echt een rechtsvraag is. Kan je uh, voor medepleger worden veroordeeld... wanneer je samen op een scooter iemand doodrijdt? Nou, als ik naar de jurisprudentie kijk, verwacht ik eigenlijk dat de Hoge Raad zegt... nee, hier is wel sprake van een nauwe en volledige samenwerking. Mensen hebben samen een delict gepleegd, vluchten op een scooter, rijden iemand dood. Dit is wel medeplegen. Een nieuw gerechtshof moet die zaak opnieuw beoordelen. Dan moet het over. Maar er is ook een kans dat de Hoge Raad het vonnis niet van tafel veegt. En dan zal er echt iets moeten veranderen in ons land, vindt Van Torenburg. Als de Hoge Raad uh, zou beslissen dat deze uitspraak van het gerechtshof in stand blijft... dan denk ik dat het tijd wordt om het wetboek van strafrecht te wijzigen. En dan moeten we bepa bepaling 47 veranderen en niet meer allemaal kleine... Uh, vormen van deelneming hanteren, maar overgaan naar het Oostenrijkse systeem... wat een Einheitstater is. Je hoeft dan niet heel ingewikkeld te zeggen van die is de dader, dat is de medeplichtige... of dat is iemand die een ander heeft gebruikt om een delict te plegen. Al die kwalificaties die het best wel eens lastig maken in Nederland, die schuiven we aan de kant. Iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het delict is een dader. Daar gaan we daarna kijken wat zou dan je straf moeten zijn? Strafrechtdocent Nico Kwakman uit Groningen denkt in dezelfde richting. Een uitbreiding van de mogelijkheden om medeplichtigheid... van welke soort dan ook, te bestraffen. Je zou vormen van medeplegen, medeplichtigheid, uitlokking en dergelijke... zou je kunnen uitbreiden tot bijvoorbeeld, wat ik heb genoemd, deelplegen. Je hebt een aandeel aan het delict, maar er is in dat geval... bijvoorbeeld geen opzet op samenwerking. Maar ongeacht dat er geen opzet is op samenwerking... zou je uh, dat aandeel aan een delict toch zodanig kunnen bestraffen... Uh, dat het niet veel verschil maakt met uh, uh, het gronddelict. Als het vonnis van vorige week over het Nijmeegse scooterdrama... niet van tafel gaat, moet er in de wet wat veranderen. Als er meerdere daders zijn, mag geen enkele betrokkenen meer vrijuit gaan. Alle grote fracties in de Tweede Kamer willen het daar graag over hebben. Julian Helder van de PVV heeft daar overal een wetswijziging klaar liggen. Daar waar het gaat om openlijke geweldpleging... zou je uh, dat uh, artikel moeten kunnen oprekken. Lat gezegd komt het erop neer. Je was erbij, dus je bent erbij. Juridisch vertaald dat als je deelneemt in een groep... dat ieder lid daarvan, daarvoor verantwoordelijk is. Punt. Voor de Hells Angels en voor uh, het scooterongeval... Kun je dat artikel uh, dan niet gebruiken, dan zou je kunnen denken aan het uh, oprekken van het begrip medeplegen. Uh, ik ken het uh, initiatief uh, van het CDA, dus dan moeten we dat zeker voortzetten. En CDA-Kamerlid van Torenburg heeft de plannen ook al bijna klaar. Ja, dan zal er een, een wijziging komen van artikel 47 van het wetboek van strafrecht. En kijken of je niet gewoon als dader kan worden gestraft als je mee hebt gewerkt aan het plegen van een delict. Dus dan zouden we kunnen kijken naar het invoeren van een einheit ook in Nederland. En dat zijn Madeleine van Torenburg van het CDA... in dit overzicht gemaakt door onze verslaggevers. Meegeluisterd heeft strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma uit Utrecht. Goedemiddag, meneer Ausma. Goedemiddag. Ja, begrijpt u de maatschappelijke ophef? ophef over die uitspraak van die twee mannen... die uh, iemand doodreden en dan toch niet vervolgd worden? Ja, de maatschappelijke ophef uh, begrijp ik. De juridische ophef uh, uiteraard wat minder. Ja, uiteraard wat minder? Ja, uh, ons wetboek uh, is duidelijk en uh, als het erom gaat uh, dat er geen onschuldigen gestraft mogen worden, dan is dit daar een uh, voorbeeld van. Ja, dan is het gevolg dus dat er niemand gestraft wordt. Dat kan het gevolg zijn, maar dat hangt uh, heel erg van de zaak af. Als, als er uh, steunbewijs is, dan volgt er in de regel wel een veroordeling. En daar zijn van het, natuurlijk tal van voorbeelden bekend. Alleen als er niets meer is dan... Uh, de, men weet niet wie wat gedaan heeft, Ja, dan uh, dient er een vrijspraak te volgen. Nou, nou lijkt er een Kamermeerderheid te zijn om, uh, die vindt dat de wet moet worden aangepast. En mevrouw Van Torenburg, die wijst naar het Oostenrijkse systeem. Mm -hmm. Dat komt neer op ongedeeld daderschap. Alle betrokkenen, ja. als er meer dan één zijn, worden dan schuldig bevonden. Wat vindt u van dat voorstel? Uh, uh... Ik ben het er niet mee eens uh, en uh, om de dood eenvoudige reden dat als je niks gedaan hebt en je kunt ook niets doen aan een bepaalde uh, situatie of een bepaald gevolg... dan ben je gewoon niet, uh, niet strafbaar en dat moet uh, in mijn optiek ook zo blijven. Ja, maar je zou kunnen zeggen als dat inderdaad zo is en je bent onschuldig, dan kan je gewoon zeggen wie het wel gedaan heeft. Nou ja, we, we kennen het zwijgerecht en uh, je moet dat niet omdraaien uh, in die zin dat je zwijgen gaat bestraffen. En zwijgerecht is gewoon een fundamenteel recht wat elke verdachte heeft... En dat moet ook gewoon zo blijven, want anders ga je feitelijk daar aan Ja, want u zegt dus eigenlijk als je dit wet voorstelt doorlaat gaan, ga je ook weer tornen aan dat zwijgerecht. Ja, precies. Dat je mensen gaat dwingen om alsnog te vertellen wie het wel gedaan ja, heeft. En ja, en mensen kunnen genoeg hebben om iets niet te zeggen, omdat ze zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld degene die het wel gedaan heeft. Omdat dat familie is, uh, of ja, zo kun je nog een aantal situaties verzinnen. En het zwijgerecht is gewoon fundamenteel. Ja, dus da da daar wilt u niet aan tornen. Nee. Dan blijft natuurlijk, wat u net ook zei, ik snap de maatschappelijke uh, onrust ja. wel. Nou, betekent dat dan eigenlijk dat u zegt van ja, dat is in sommige gevallen gewoon niet anders. Dat moeten we maar accepteren? Uh, dat, dat is ook wat recht te zeggen. En ook in deze situatie heeft het Hof ook gezegd uh, dat het uh, ja, uh, verontwaardiging kan oproepen. En uh, dat dat nou eenmaal het gevolg is van de keuzes die wij met z'n allen gemaakt hebben. Ja, en dat, dat de politiek dan vervolgens met een wetsvoorstel komt? Ja, dat is weer typisch een, een politieke reactie. Uh, alle rechtelijke uitspraken die kennelijk de politiek niet zin daar moet de wet op aangepast worden. En uh, daar, daar, daar moeten ze eerlijk gezegd eens dus een keer uh, mee, op, mee ophouden. Ja, maar ik, ik heb niet de indruk dat dat gebeurt. Nee, die indruk heb ik ook niet. En dat is jammer. En misschien zou de Hoge Raad uh, zich daar eens over moeten uitlaten. Uh, dat ze misschien nog eens wat explicieter, wat onlangs ook wel gebeurd is, uh, maar nog explicieter moeten zeggen van, nou, uh, politiek uh, bemoei je niet met de rechtspraak. Goed, helder. Hartelijk dank. Strafrechtadvocaat Willem-Jan Ousma uit Gaat Utrecht. Gaan. De lange hurricane. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is Ilko Fortuyn van Goedewaar.nl. Ilko, opnieuw goedemiddag. Jij zei net al, ik wil het hebben over het hout van de Ikea. Want we dachten allemaal dat het goed hout was. Maar wat blijkt, er wordt gekapt in een oerbos ergens in Rusland. Uh, in een heel mooi bos met hele oude bomen. Waar we eigenlijk af moeten blijven. En dat kan straks bij ons in de open haard liggen, zei je zelfs. Wat is er precies aan de hand? W waar is het misgegaan? Dat... Eigenlijk is dat precies uh, wat ik wil vragen aan, uh, aan ja, zeg maar mijn tegenspeler in dit appeltje. Want um, wat ik ervan weet is dat het, ja geen oerbossen zouden moeten worden gekapt. Dat vindt eigenlijk iedereen en dat vindt Ikea ook. En dat vindt ook het keurmerk FSC volgens mij. Um, maar toch is het per ongeluk of niet uh, allemaal oerbos beland in, in de Ikea bij ons om de hoek bij wijsprek. Dus hoe kan dat toch en uh, moeten we dat niet morgen stoppen? Het gaat niet om één of twee bomen, het gaat om duizend voetbalvelden, heb ik ergens gelezen. Ja, klopt, per jaar. Dus het zijn echt enorme lappen oerbos. En dat, uh, ja, dat doet pijn. Ja. Arjan Alkema, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent van FSC, van Duurzaam Hout, zeg maar, van dat keurmerk. Wij ja, Nederland, klopt, ja. Ja, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Uh, wat er aan de hand is? Ja, FSC. Het FSC-systeem. Uh... Dat is toch wel iets wat, wat ik tegen mijn, uh, tegen mijn uh, geachte opponent zou willen zeggen. Is juist zo ingericht dat het oerbos uh, beschermt. En uh, het is misschien goed om, te, om daarbij op te merken dat, dat FSC niet uh, van oerbossen spreekt, maar bossen met, uh, met hoge beschermingswaarde. En dat, dat wat bossen met hoge beschermingswaarde zijn, steeds in overleg tussen betrokken partijen wordt vastgesteld. Dus dat is en bedrijfsleven en milieuorganisaties, zoals bijvoorbeeld Greenpeace en Wereld Natuurfonds, en uh, dat is ook in het geval van, van waar we nu over spreken, we spreken over een geval in Rusland, uh, is dat ook wel degelijk uh, gebeurd. Maar heel even voor mijn beeld hoor, uh, er is een beschermd bos blijkbaar en toch wordt er duizend uh, 100, nee, voetbalvelden gekapt. Wat nee, is dan uh, precies de logica? Er is, er is geen sprake van beschermd bos, er is een, er is een, een, een bedrijf dat dat kapt in opdracht van, uh, van Ikea... Die heeft daar uh, toestemming gekregen om in een nou, aanzienlijk gebied uh, hout uh, te vellen. Uh, ze willen daarvoor in aanmerking, zijn ook in aanmerking gekomen voor het FSC Keurmerk. Uh, maar voordat ze met kappen begonnen zijn, hebben ze nogmaals met, zijn ze om tafel gaan zitten met milieuorganisaties, met plaatselijke natuurorganisaties. En op een kaart hebben ze ingevuld, dit zijn bossen met een hoge beschermingswaarde, daar zal niet gekapt gaan worden. Dus er wordt en... oerbos gekapt, nu wat dus niet beschermingswaarde heeft. Dus oerbos op zich is een soort van volksterm... waarvan u zegt, nee, nee dus... daar moet je helemaal niks van aantrekken, dat is best te kappen. Nou, op zich, op zich heeft, u daar, heeft u daar best een, een, een punt, maar volksterm gaat mij te ver. Maar het is zo van dat uh, dat, dat wat hoge beschermingswaarde heeft... per land kan verschillen, hè? dus in Zweden... Uh, wordt daar heel anders over gedacht. Stomweg omdat er nauwelijks bossen met hoge beschermingswaarde over zijn... dan, uh, dan in Rusland uh, het geval is. Maar je kunt toch ook gewoon een keurmerk hebben... wat gewoon een, een soort bos, waar het ook zit, is gewoon beschermd. Net als een keurmerk tegen kinderarbeid. Hoe, waar dat kind ook werkt, dat maakt niet uit. Het is dus altijd niet oké. Okay. Een bos is wel of niet... Keurmerk bos. En het keurmerk staat ergens voor, toch? Of nee, hebben jullie ja, ja, ja, een overlegplatform? Nee, maar het keurmerk staat voor verantwoord bosbeheer. En de definitie van verantwoord bosbeheer... die wordt bepaald door alle belanghebbenden. Okay, dus u kunt zich voorstellen dat... wanneer zo'n kaart van bossen met hoge beschermingswaarde... door natuurbeschermingsorganisaties zou worden opgesteld... er anders uitziet dan wanneer het zou gebeuren door het bedrijfsleven. Maar even voor mij Uiteindelijk begint, zouden er meer over... gebieden ingevuld worden. Maar in dit geval... Het is een, het is, je zou kunnen zeggen, het is geen volksdefinitie, maar het is een politieke discussie. Alkma, en het zal per land verschillen van, van wat er onder Oerbos... van de bossen met hoge beschermingswaarde moet worden verstaan. Meneer maar we hebben het over een, bo, een bos in Karelië in Noord-Rusland. U zegt, er gaat dan een club mensen bij elkaar zitten. Dat bos is bekeken en die gaan dan samen vergaderen over de vraag of dat bos beschermwaardig is of niet. Uh, nou ja, wat ik zeg is: van voordat, klopt, je, voor, klopt dat wat ik zeg? voordat je voor bosbeheer met FSC-keurmerk in aanmerking komt, moet. Uh, Moeten die discussie met bijvoorbeeld Greenpeace, met Wereld Natuurfonds en met bedrijven moet, uh, moet gevo gevoerd zijn. voordat je überhaupt daar aan de slag moet gaan? Het klopt dus wat, wat, wat hij zegt. En, en dus mag ik ook concluderen dat jullie daar best een go goed over na hebben gedacht. Ja, Alleen dat zonder. ik het als leek nog niet helemaal begrijp. Want ik zal vertellen wat ik er niet van begrijp. Ik zou zeggen: als je een bos hebt wat een oerbos heet. en het is geen volksterm, dan is het blijkbaar iets bijzonders. Dan is het. Oud. En natuurlijk zal er in Rusland heel veel van staan. En in Zweden heel weinig. En in Nederland helemaal niks. Drie oerbomen, wat mij betreft. Dus is het heel, in Rusland heel dik gezaaid, relatief. Maar met z'n allen op de wereldbevolking... willen wij misschien die bossen in Rusland juist wel bewaken. Die willen wij bewaren. En dan hopen we eigenlijk dat u dat gaat doen. Dat is toch ook logisch? Dat, dat, dat kan het toch met mij meevoelen... Ja, maar dat, dat, is, dat, is ook, uh, dat is ook de belofte die wij doen: dat er, dat er wel degelijk verantwoord gekapt gaat worden. Maar nogmaals. Nee, maar er zijn verschillende belangen dat die bij bosbeheer een rol spelen. Dat weten we nu. Maar vindt u, vindt u dit verantwoord kappen? Dat is dan misschien even een simpele vraag. Nou ja, ik vind dat uh, binnen het FSC-systeem en zoals dat uitgedacht is, vind ik dat inderdaad dat dat voldoet aan de definitie van, van verantwoord bosbeheer, zonder meer. En waarom is dat? Omdat er ook andere bossen daarnaast... die worden uh, niet uh, gekapt. Dus is... Nou, laten we, laten we zeggen van... Uh, in, in Rusland is er immens veel bos. En een klein gedeelte van dat bos is FSC-gecertificeerd. Dat is nog steeds heel veel. Dat is 30, 30 miljoen hectare... Uh, van die 30 miljoen hectare is sowieso 1 miljoen hectare, dus dat is een aanzienlijke hoeveelheid, is apart gezet, hè? juist dankzij maatregelen binnen het FSC-systeem, en, en dat gebeurt vrijwillig en dat gebeurt uh, uh, additioneel, dus aanvullend op wat er volgens uh, de Russische wet en regelgeving. Uh, uh, beschermd zou moeten okay, Dus u zegt eigenlijk, we, we beschermen nu wel iets wat vroeger niet beschermd werd. En in ruil voor blijven we een ander stukje gewoon wel kappen, maar het nieuwe nu is dat er elders iets wordt beschermd. Oké, okay, nou, dat, dat snap ik ongeveer, maar dan nog ja, maar het is af, belangrijk waarom om is te een reageren? keurmerk niet veel breder, veel, veel beschermender? Dat kan toch ook? Je kunt toch gewoon zeggen, we doen alleen wat, wat secundair hout, heb ik wel eens ergens gelezen. Gewoon hout wat je snel teelt, wat ook goed is, dat je dan gewoon weer kan oogsten. Niet van die vier tot 600 jaar oude bomen, Nee, maar uh, als als als er, uh, nou ja, laten we zeggen van als, nee, die vier tot zeshonderd oude bomen, uh, ik weet niet precies van van wat er van waar is, maar als dat gebeurd is en en dat stel is gebeurd, dat is vrij duidelijk. En, en stel, uh, stel dat het inderdaad klopt van wat er beweerd wordt... dan moet daar beter naar gekeken worden... of wat inderdaad past in de, in de afspraken die gemaakt zijn. Maar er komt nog iets maar, bij. IKEA nee, zelf maar... zegt dat ze dat nooit zullen doen en nooit hebben gewild. En, en eigenlijk vertrouwt IKEA, en net als ik ook, toch wel, denk ik... op u, op uw organisatie, dat we geen oerbossen dan, dan gaan rooien. Dus IKEA zelf wil het ook niet. Dus u heeft eigenlijk volgens mij van twee kanten nu een kans. En IKEA wil het niet, en de consument wil het niet. Dus volgens mij is voor u een inkopper om te zeggen... prima. Dan zetten we dat er gewoon bij. Geen oerbossen voortaan. Nee, nee, nee, nee. Maar dan heeft u niet goed geluisterd naar wat Ikea heeft gezegd. Ikea zegt natuurlijk gewoon van. We willen de, de richtlijnen van, van FSC volgen. En we willen ons houden binnen de afspraken uh, die, daar, uh, die daarover gemaakt zijn. Dat hebben ze ook in, gezegd. FSC. Maar ze hebben ook gezegd. En geen oerbos. En trouwens, nee, FSC nee, nee, ze en geen oerbos. We hebben gesproken van bossen met, bossen met hoge beschermingswaarden. Van dat het in de volksmond al snel uh, uh, oerbossen heet. Dat is natuurlijk dat is iets anders, mm. maar ze hebben gezegd van uh, daar waar wij afspraken gemaakt hebben met FSC, dan moeten certificeren er ook op toezien van dat die afspraken okay. ook, ook nagekomen Mag ik nog worden. een vraag stellen? Ik vind het zo raar dat er over onderhandeld wordt. Ik dacht de FSC is een soort scheidsrecht die zegt het is goed of het is niet goed, maar u zegt wij gaan met z'n allen bij elkaar zitten, het bedrijf zit, het zit erbij. Stel dat het bedrijfsleven heel goed onderhandelt, dan is ineens een stukje bos minder beschermwaardig omdat zij goed onderhandeld hebben. Nou ja, maar dat, het, het is zo van, uh, van FSC is juist een organisatie uh, waarbij we met verschillende belangen uh, te maken hebben met economie en, en met milieu. En en nogmaals, van als je inderdaad milieuorganisaties een keurmerk voor, voor hout en voor bossen op zou laten stellen, zou dat er anders uitzien dan, uh, dan wanneer je dat op bedrijfsleven dus zou laten zien. Het maar je is tijd wilt, probeert voor FSC juist. Je probeert juist een evenwicht te vinden tussen natuur- en milieubelangen en economische belangen. Dat is, en dat compromis. is nee, maar, nee, maar dat is juist de crux van, van verantwoord bosbeheer. En ik, ik maak me sterk dat je dat ook bij andere keurmerken tegen zult komen. Hè? Dat je een politieke discussie hebt en, en dat nooit iedere partij precies zal krijgen van, uh, van wat die van tevoren... Uh, wat hij zich van tevoren... Nou, hartstikke laat ik het zo wel. zeggen. De, cons de, consument, de, cons consument, heeft, de cons consument heeft volgens mij best wel uh, een paar procent extra voor over... om uh, gewoon die oerbossen niet gekapt te hebben. En als u zegt van ja, daar moeten we dus een FSC Plus keurmerk of zo voor optillen. Graag. Uh, volgens mij is daar markt voor. En volgens mij is het met z'n allen, willen we dat. Want die oerbossen zijn hartstikke schaars. Meneer Alkema, wilt u dat tot slot? of er een FSC plus. Nou ja, ik uh, nee, ik denk dat het FSC keurmerk voldoende zekerheid biedt als het gaat om verantwoord bosbeheer, dus okay. mijn antwoord is nee. Duidelijk. Arjan Alkema van FSC en Eelco Fortuin van GoedeWaar.nl. Beide hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Dit is de dag. Zit erop voor vandaag? Kijk u nog even op de website. Dit is de dag. Punt nu. Na half vier de Villa, Villa VPRO. Gepresenteerd door Blok en Ger Jochems. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth. De Eerste Kamer is vandaag begonnen met een onderzoek... naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. Hoe is dat begin van de jaren negentig precies gegaan? Wat waren de politieke afwegingen? Is er eigenlijk wel genoeg rekening gehouden met de belangen van de burger? De econoom Sweden van Wijnbergen stond de secretaris-generaal van Economische Zaken aan de wieg van dat beleid. En volgens hem, luister goed, kan er weinig uit het onderzoek komen. De parlementaire commissie voert de verkeerde mensen en hij mist heldere criteria om beleid aan te kunnen toetsen. Zometeen praten we met Sweden van Wijnbergen. Nu eerst het nieuwsoverzicht met Ewald de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal. De Belastingdienst gaat als proef mensen bellen die nog een rekening moeten betalen. Normaal gesproken zou de fiscus dan beslag leggen op iemands rekening. Maar uit eerdere kleinere steekproeven bleek dat na een telefoontje het verschuldigde geld heel snel wordt gestort. Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in Bagdad zijn zeker 23 doden gevallen. 70 mensen raakten gewond. De bom ontplofte voor een bureau van de Sjaïtische gemeenschap in de Iraakse hoofdstad. Even later kwam er bij een kantoor van de Soenitische gemeenschap een mortiergranaat neer. Bij die vermoedelijke wraakactie vielen geen slachtoffers. President Van Rompuy van de Europese Raad bevestigt dat er wordt gewerkt aan een masterplan voor de euro. Het plan wordt op de Eurotop eind deze maand gepresenteerd en bevat volgens Van Rompuy bouwstenen voor versterking van de economische en monetaire Unie. En de Nederlands elftal vertrekt rond dit moment naar Polen. Zaterdag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het TK tegen Denemarken. Woensdag is de eerste openbare training van de Nederlanders. En die is met zo'n 25.000 bezoekers uh, uitverkocht. Alle beschikbare kaarten zijn in ieder geval verkocht. En dat zijn de hoofdpunten. ANEB, verkeersinformatie. Een voorzichtig begin van de avondspits. Wat opvalt is de wat langere file bij Amsterdam op de A10 West... naar Zaanstad bij Osdorp, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Alle drie de rijstroken zijn dicht. Blijft alleen de vluchtstrook over. Verkeer richting Zaandam kan beter omrijden via de A10 Zuid en Oost. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u hier op Radio 1 tot half 5. Robert M., veroordeeld in de Amsterdamse zedenzaak tot 18 jaar en TBS, gaat in hoger beroep. Als hij echt berouw heeft, zou hij daarvan af moeten zien, vindt de advocaat van de ouders van de slachtoffertjes. En wat kunnen koffieshophouders juridisch nog ondernemen tegen de Wietpas? Over die zaken gaat het na vier uur in ons panel Schuld en Boete. En daarvoor praten we met econoom Zweder van Wijnbergen... over het parlementaire onderzoek wat vandaag begonnen is... naar de privatisering van overheidsbedrijven. Dat is namelijk niet helemaal zonder kleerscheuren verlopen. En cultuurredacteur Anton de Goede bespreekt de tentoonstelling... van de markante en meesterlijke affiches van Gilein Escher. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. Maar eerst dit. Journalisten en burgers moeten meer en makkelijker informatie... van de overheid kunnen krijgen. Het krijgen van informatie moet een recht zijn en geen gunst van de overheid. En verder moet er een informatiecommissaris komen... die informatieverstrekking desnoods kan afdwingen. Dit staat allemaal in een wetsvoorstel van het GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. De huidige wet openbaarheid van bestuur, de WOP, is oud... en past niet meer bij een moderne open samenleving, zo vindt zij. Kijk, de vraag is natuurlijk of dit voorstel een verbeter is... ten opzichte van de huidige situatie. Bij ons in de studio, onderzoeks, bij ons in de studio, de Haagse studio onderzoeksjournalist en collega... Wil van der Schans van ONJO, samenwerkingsverband van verschillende onderzoeksprogramma... waaronder ons eigen onvolprezen Argos. En aan de telefoon Tweede Kamerlid Ger Koopmans van het CDA. Heren, welkom. Ja, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Wil van de Schans, uh, wat zijn nou de belangrijkste voordelen van het wetsvoorstel van Mariko Peters? Um, even een verbetering Ger, want uh, ik, ik ben redactielid van uh, Argos zelf. Ja. En, um, nou, een, een van de verbeteringen is uh, onder, onder andere wat jij noemde is die Information Commissioner. Uh, nu zitten we informatiecommissaris. namelijk... Informatiecommissaris. Ja, de informatiecommissaris inderdaad. We zitten nu namelijk altijd met het probleem... dat uh, uh, in eerste instantie onze WOP-verzoeken vaak afgewezen worden. Dan moeten we in bezwaar. En dat bezwaar dat is, meest, dat is eigenlijk altijd bij, bij dezelfde dienst... als waar je het verzoek hebt ingediend. Hm. Dat betekent dus dat er helemaal niet iemand nog... onafhankelijk kijkt naar dat bezwaar... waarmee de periode echt gigantisch wordt opgerekt. Dat betekent dat je pas maanden later uh, eigenlijk toch duidelijk gewoon een afwijzing krijgt. Ja. En zo'n onafhankelijk figuur, hè, die, die, die, die, die, die, die, die, die speelt meteen de rol van een rechter, denk ik. En die ik. heeft die. ook doorzettingsmacht. Als hij zegt... Overheid geeft die en die informatie aan die journalist of burger. Dan moet dat gebeuren. Ja, klopt. Zoals ik het lees in het uh, initiatief wetsvoorstel. Uh, is het een soort administratief beroep. En heeft hij inderdaad. Uh, net, net als uh, uh, de heer Koonstam van het uh, college bescherming persoonsregistratie. Heeft hij inderdaad het doorzettingsmacht. Hij kan uh, boetes opleggen en hij kan verplichten om die informatie vrij te geven. Meer informatie voor de burger. Maar vooral ook sneller. Dat is wat het uh, wetsvoorstel wil beogen. Meneer Koopmans uh, van het CDA. Daar kan niemand tegen zijn lijkt me, u ook niet. Nou, op zich is dat ook een heel goed streven. Het wetsvoorstel maakt de informatieverstrekking en de informatie die beschikbaar is bij de overheid nogal wat transparanter. Maar ze maakt het ook ontzettend ingewikkeld. Het leven wordt nogal wat ingewikkelder door dit voorstel. Waarom wordt het dan zo ingewikkeld? Ja. Omdat in artikel 1 staat dat alle informatie openbaar is. Mm -hmm. En in het rest van het wetsvoorstel ja, staan er tientallen artikelen, voorbeelden en omstandigheden... waarin dat dat niet aan de orde is. Uit, uitzonderingen dus. En daardoor uh, wordt alle informatie die uh, overal aanwezig is al elke keer geclassificeerd moeten worden, gerubriceerd moeten worden, gekozen moeten worden, publiceren het wel of niet. Nou, dat betekent uh, uh, in mijn ogen, als je kijkt naar de rijkwijde van de wet, nou, uh, misschien wel de duizend of duizenden mensen erbij die zich hiermee bezig moeten gaan houden. Ja, dat, dat klinkt wel als een enorm uh, bureaucratisch circus, uh, nee. Wil. Ja, ja ik, ik, ik denk dat dat ook helemaal niet aan de orde is. Omdat de uitzonderingsgronden, uh, zoals die in het initiatiefvoorstel uh, zijn geformuleerd... eigenlijk uh, minder ruim zijn uh, dan, dan de huidige uh, uitzonderingsgronden. Ik denk dat uh, uh, een van de belangrijke uh, aspecten van die wet is... is dat ambtenaren veel effectiever zullen omgaan met hun informatie. Wat Waarom? voor hen zelf belangrijk is. Omdat uh, het uitgaat van een register. Het gaat uit van een registersysteem zoals ze ook in Noorwegen en in Zweden hebben... En uh, ja, daar is niet een enorme bureaucratie in die landen op. Probeer eens even helder en kort te zeggen hoe dat dan gaat werken. Zo'n uh, registersysteem. Ja, dat Waarom dat juist heel, eenvoudig is? Nou ja, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Als, als ik als ambtenaar uh, vandaag aan een nota gewerkt heb. En uh, die nota die stuur ik uh, naar een ander ministerie omdat die uh, bij mij afgerond is. Dan zet ik hem op dat moment in het register. En een uh, journalist of een uh, uh, geïnteresseerde burger die kan in dat register zien. Hey, dat en dat stuk is vandaag geproduceerd, dat zou ik wel eens willen opvragen. Elk hm. stuk wat af is van een ambtenaar komt in dat register? Dat zou in principe kunnen, ja. Behalve als daar weer een persoonlijke opvatting in zit, en dat kan bij ambtenaren natuurlijk aan de orde is, dat is een uitzonderingsgrond die in de wet staat, nou dat maakt het alleen al. Hm. Dat elk ambtelijk stuk weer onderdeel gaat worden van een soort van separate discussie. Ik zou veel liever willen kiezen voor vier andere punten waardoor we het veel makkelijker en transparanter maken, Dan, namelijk eerst een betere archivering in Nederland. We hebben in Nederland geen goede rap reputatie als het gaat over het archiveren bij overheidsorganisaties. Je kunt niets terugvinden, bedoelt u? Ja, het is gewoon niet te vinden. En daarom doen de overheden vaak heel ingewikkeld om iets te zoeken. Daarom kost het ook veel te veel tijd als mensen iets willen weten. Twee, uh, een betere kostentoedeling. Nu is alleen al het opvragen van informatie vaak onderwerp van een geweldige discussie over wie betaalt nou wat. Nou, daarin uh, uh, zijn er ook overheden die zich daarin uh, op een manier gedragen die wij niet verstandig vinden. Dat moet veel simpeler. Mm -hmm. En een derde punt wat van groot uh, uh, belang is, dat er gewoon een cultuurverbetering moet komen op een aantal plaatsen. Op sommige plaatsen gaat het heel goed, maar er zijn ook gemeentes, er zijn ook overheden... Nou, die traag zijn, die sloom zijn, die denken... ja, wat moet ik hier eigenlijk mee? Maar een cultuurverandering kan je niet als, als wetsartikel zetten. Er moet een cultuurverandering komen, is geen wet. Nee, dat is waar. Maar per wet veroorzaak je ook geen cultuurverandering. Nee. Nou, Tegendeel, als de cultuur uh, toch al een beetje moeilijk is... en je gaat hiermee veroorzaken dat uh, uh, tal van organisaties... veel meer naar binnen gericht zullen gaan worden... op het punt van die informatieverstrekking... omdat ze daar elke keer veel scherper over na moeten denken. Omdat het namelijk begint met artikel 1, namelijk alles is openbaar, punt. Ja, daar, dat, dat maakt het in mijn ogen onnodig ingewikkeld. Ja, um, uh, Wil van der Schans, ja. collega van Argos. Als ik uh, Ger Koopman zo hoor, dan komt hij veel meer tegemoet aan belangen van journalisten... dan het voorstel van Mariko Peters. Nee, ik, ik, ik denk dat hij zich, uh, als hij de wet goed leest, dat, dat hij zich redelijk zal kunnen schikken in het uh, initiatiefwetsvoorstel uh, dat geformuleerd is. Want ik denk dat dit wetsvoorstel inderdaad zal bijdragen aan een cultuurverandering binnen de overheid, mm -hmm. omdat wij nu inderdaad bijna bij elk wopverzoek merken van, oh jezus, er is een journalist die wil informatie, dit moeten we geheim houden. Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat is eigenlijk de, redactie, de reactie. Ja. En ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb uh, uh, twee maanden geleden heb ik een poging gedaan om een uh, een onderzoek bij het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum van Justitie. En dat was echt een afgerond onderzoek om dat te wobben. En dat ging over inderdaad de kentekenregistratie op de snelwegen in Nederland. Ja. Nou, het was al afgerond. En de enige reden waarom ik het dan niet kreeg... is omdat het nog niet aangeboden was aan de Tweede Kamer. Ja. Nou, dat, dit wetsvoorstel tackelt dat soort gekke, ja. gekke dingen... Die, die gewoon eigenlijk ja. helemaal nergens op slaan. Want het gaat om de discussie. Het gaat om, he, uh, journalistiek onderzoek draagt bij aan discussie over democratie. Ja, maar ik... Ik, de ervaring in Engeland schijnt te leren dat die uh, informatiecommissaris... het blote bestaan alleen al van zo'n figuur al tot een cultuurverandering leidt... en veel minder gelazer oplevert op den duur om informatie te geven. Nou, ik vraag me dat af, want de wijze waarop dat dit in het wetsvoorstel is vormgegeven... inclusief het feit dat je daarbij in beroep kunt. Inclusief het feit dat die man uh, mensen moet gaan opleiden uh, met een heel bureau. Mm. Weet u, uh, uh, we hebben in Nederland ongeveer allemaal tegen elkaar gezegd... dat de overheid eigenlijk wel een beetje kleiner mag. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan, wat maak ik dan mee? Dat elke week weer er iemand met een voorstel komt om hem groter te maken. <laughs> ja. Twee weken geleden moest iedereen weer achter het huis van de klokkenluiders aan... Ook weer een, een nieuw onderdeel van de overheid. Vandaag is de informatiecommissaris. Ja, dat is de wet van zonder... Met de taak, ja. met de maar, taak maar, die maar, daarin maar, staat, maar, heb maar, je het maar... zo over tientallen, zo niet honderden mensen die dan moeten werken. Maar mag, mag ik je in... even op, op reageren? Kijk, uh, nu, nu uh, moet ik in bezwaar bij een ministerie. En daar zitten uh, drie uh, onbekwame mensen meestal van een ministerie... die uh, een, een bezwaarcommissie uh, vormen. Ik denk dat zo'n informatiecommissaris... die gespecialiseerd is op het gebied van vrijgeven van informatie... dat dat veel efficiënter en effectiever is. Oh. Oké, okay, een Tot... kort laatste woord voor meneer Koopmans. Nou, ik me heel grote zorgen over maakt, dat de rijkwijde van de wet ook al datgene wordt... Waar overheidsgeld naartoe gaat. Dus ik sluit niet uit dat zelfs de redactie van Zembla uh, haar stukken moet gaan publiceren. Ja, u bedoelt ja. Alle, over, alle, alle, alle bedrijven en diensten waar Zeker overheidsgeld mee gemoeid is. Ja, dat aan iedereen. Ja. Dus dat lijkt me ook een maar er is op zich er ook niks op tegen. Stand. Het lijkt me heel erg prima. Kijk, nu, nu kan ik bij een academisch ziekenhuis kan ik wel een WOP-verzoek indienen. En bij, bij, bij een ziekenhuis op, op christelijke grondslag kan ik dat niet. Dat zou toch heel fijn zijn als, als, als we die kwesties wel met elkaar kunnen vergelijken. En als Wat... we inderdaad het onderzoek van Argos tegenover het onderzoek van Zempla kunnen zetten. Dat is toch prima? We gaan, de, we gaan de afhandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer volgen. Dat zal onder een nieuw kabinet. Uh zijn, denken wij zomaar. Gerke Oomas van het CDA, hartelijk dank. En Wil van der Schans, collega Art van Argos... ook hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd voor de radiocomedie Geluid Loopt. Geschreven door Chris Baiema en Jan-Jaap van der Wal. U hoort dagelijks het wel en weer van de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. En vorige week donderdag kwam Henk terug van Pinkpop. Ik heb je volgens mij op tv gezien, Henk. Oh ja? Ja, bij de Bos. Je was vol in beeld. Jullie. Zou kunnen. Die vrouw die op je nek zat en de titel liet zien. Dat is toch Mickey? ja. Het had inderdaad wel een beetje die woedstok-sfeer. er oh ja, was je ook bij, hè, bij woedstok. Respect dat je zoiets op je nek kan nemen, Henk. Echt. Ach, woedstok. Hoewel, tv maakt natuurlijk altijd wat dikker. En vandaag lijkt het erop dat Henk op vakantie gaat naar Ter Schelling. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Lisbeth, eindredactrice, ambitieus. Want we gaan Focus wat meer DDDW maken... Eliane, redacteur dans en theater. Gevoelig. Ik vind dat van een ongegeneerde patserigheid waar ik niets mee te maken wil hebben. Henk, redacteur muziek. Net terug van een burn-out. Ja, daar ben ik dan weer. Bram, 62 jaar. Zet koffie. Expresso iemand? En Chris, de nieuwe brutale verslaggever. Beatles of The Stones. Aflevering 18. Praten is praten, maar luister je wel. Koffie? Lekker. Lekker. Lekker. Ja. Oh, een cappuccino. Net op Bram. tijd, Bram. Oké, okay, tot slot. Henk, jij bent er volgende week niet? Nee, ik ga midweek naar oh, Terschelling met Mickey. Op een eiland met Henk. Weet Mickey wel dat Terschelling een eiland is, Henk? Mickey is niet gek. Nee? Ach, Terschelling. Van Dr. Deen. Heerlijke serie. Met Monique van der Ven. Bloedstollend. Bram. Dan was er iemand gewond in de duinen en dan denk je, nou, nu gaat het mis. Maar dan zegt Monique tegen haar paard, Cassandra, ga naar de manege, hulp halen. Dat kan alleen, Monique. Kippenvel. Bram. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze vers is geweest. Bram, dat is niet te schrijven. In de serie Iris. Toen zat ze met een grote rubberen handschoen achter in de koe. Bram. Echt helemaal tot aan haar schouder. Dat je denkt, ja, nu kan hij niet meer verder. En toen kwam er een kalfje uit. Wat dan echt, hè? Want zo'n koe kan natuurlijk niet acteren. Heerlijk. Ik heb het allemaal op dvd. Bram. Bram, Dr. Denas Vlieland. Of Vlieland, dat kan ook natuurlijk. Bram, schik maar gewoon de koffie in. Uh, ik heb versgemalen Italiaanse Top-Expresso. Met optioneel een klein laagje melk. Tussen de macchiato en cappuccino in. Dat heet dan Boni Draai Cappuccino. Nee, bone dry. Ja, lekker. Doe mij maar met zo'n laagje melk. Lisbeth Schoneveld. Ja, je spreekt met Kornald Maas. Kornald Maas. Ik vind dit een heel lastig telefoontje. Hebben we je afgebeld? Nou... Want dan waren we door de actualiteit genoodzaakt om een andere uitzending te maken. Nee, nee, nee. Ik ben helemaal geen gast. Het gaat over jullie senior redacteur popmuziek, Henk Groeshoff. Senior redacteur Henk Groeshoff. Precies. Hij is kwaad weggelopen. Maar eigenlijk vooral nadat ik hem uit de groep had gezet. Wel, help me even. Um... Um, ik vind het heel vervelend. Vooral omdat jullie grootse plannen met Henk hebben. Grootse plannen? Omsmeden naar zo'n beetje de Paul Witteman van de cultuur. Joost Karhoff bedoel je? Nee, dat is de, de Mart Smeets van de cultuur. Uh, nou ja, precies zoals Dionne de Graaf nu de Eva Jinek van de sport moet worden. Cornald, uh, wat is er precies gebeurd? Nou, wacht. Ik pak even een briefje bij. Uh, laat ik eerst dit zeggen. Ik denk dat Henk in wezen een heel aardige man is... die zeker bepaalde kwaliteiten heeft. Maar de druppel was uiteindelijk de eerste test op camera. Toen had hij die van Lexmond uitgenodigd... was jouw midweek ter schelling? Heel goed. Uh, ik heb cranberry-thee meegenomen... en een juttersbittertje voor in de koffie. Och, cranberry-thee en een juttersbittertje. Ja, maar hoe was het? Heel fijn. Lekker uitgewaaid. Geen last gehad van die enorme regenbuien? Nou, maar regen regenpak om in heel eind. Die er niet trek waren? Trek ons eigen plan. Nou, dat is wel duidelijk inmiddels dat jij helemaal je eigen plan trekt. En volgens eigen plan heb jij je... Achter mijn rug om, alsnog aangemeld voor de cursus Praten is praten, maar luister je wel, van Cornald Maas. Dat was Mickey. Henk. Mickey zegt dat ik een hele... Achter mijn rug om, hè. Met een brief vol aanstellerij. Boven Ervan Doris heeft ooit het hele cv bij elkaar gelogen. Toen was hij 23, Henk. Jij bent 47. Oh, Mickey zegt dat ik er soms nog uitzie als 37. Nou, dan moet je wel heel ver weg gaan staan, hoor, Henk. Wacht, ik pak er even een briefje bij. Henk is een gedreven doorvrager die ook in zijn functie als lid van de medezeggenschapsraad graag het voortouw nam. Wat bedoel je met voortouw? Dat toen jij zei dat je eruit stapte, dat iedereen toen unaniem achter je besluit ging staan? Nou, Henk? misschien was dat vooral ingegeven door het feit dat je ze, wat was het ook alweer, gestapo-eikels noemde. Nicky zegt dat ik prettig controversieel ben. Ach, jezus Henk, geloof je dat nou zelf? Met een duidelijk charisma. Ja, namelijk geen charisma. Dat is oh, heel duidelijk. Ja. Ja. Hier, de druppel. Op instigatie van Henk is Lieke van Lexmond uitgenodigd voor een diepte-interview. Op camera. En Cornot wilde niet meteen spreken over seksuele intimidatie, maar je was buitensporig gefocust op haar uh, titel. Henk? Ik was me aan het concentreren. En het is in heel veel culturen onbeleefd om mensen direct in de ogen te kijken. Je wilde er aan zitten tijdens de koffie. Dat is nooit bewezen. En er staat ook niks van op camera. Henk! Ik vind Cornald heel autoritair. Maar dat zullen dan wel weer onze botsende charisma's zijn. Volgens mij kunnen charisma's niet botsen, Henk. Nou, bij ons wel. Nou, dit is in elk geval einde oefening. Het was geen cursus voor mensen met echte ambitie. Het was meer een clinic eigenlijk. Maar nou las ik, en dan pak ik er even een briefje bij. Hier, dat Paul Verhoeven binnenkort komt met de flitscursus. Regisseer in die waar. Bram. Ja, ja, ja, ja, ja. Koffie? Bestaat er ook zoiets als een triple espresso? Tot zover voor vandaag. En morgen de laatste aflevering van Geluid loopt... waarin Mickey, de vriendin van Henk, een bezoek brengt aan de redactie. Henk heeft het de afgelopen tijd zo verschrikkelijk zwaar gehad. En jullie waren er altijd. Oh, nou, dat was eigenlijk min of meer contractueel vastgelegd. Hè, dat wij er altijd waren. En wilt u de serie als podcast downloaden? Ga dan naar onze site. Vanmorgen is de Eerste Kamer begonnen met het onderzoek... naar de, ver de verzelfstandiging en privatisering van overheidsbedrijven. En dat vond plaats vanaf het begin van de jaren negentig. Centrale vragen. Welke politieke afwegingen zijn er gemaakt? En zijn daarbij de belangen van de burger wel in het oog gehouden? Zweden van Wijnbergen, econoom en als uh, secretaris-generaal van Economische Zaken... één van de architecten destijds van dat privatiseringsbeleid. Goedemiddag. Goedemiddag. We kennen elkaar al een poosje, we zeggen je en jij. Uh, in september vorig jaar zei je tegen NRC Handelsblad over dit onderzoek... dat wordt helemaal niks. Ja. Vind je dat nog steeds? Nou, we moeten het resultaat afwachten, maar voorlopig uh, is dat wel mijn verwachting. Ja, want ze hebben dus nu nog steeds dezelfde problemen die ik toen al aan zag komen. Zeg die dan nog eens even, want inderdaad, we moeten de resultaten afwachten... maar de samenstelling van de commissie is duidelijk en ook wie ze oproepen. Ja, nou ja, het hoofdprobleem vind ik al, al nog eerder liggen. Namelijk, ja, het is helemaal niet duidelijk wat ze nou precies onderzoeken... en wat voor, uh, wat voor criteria ze gaan gebruiken. Het, het zijn allemaal een beetje vage onrustgevoelens... van er heerst maatschappelijk onbehagen. Hmm. Maar er zit nergens, er wordt niet gesproken... met mensen die daar systematisch onderzoek naar gedaan hebben... is het nou werkelijk uh, de, het verslechterd of niet? Of is dat maar ja, drie mensen die boos zijn... en 97 mensen die niet boos zijn, maar die doen hun mond niet open? Dat weet je niet. Hmm. Uh, er is helemaal nergens een, ex, een expliciete definitie van publiek belang. Waarop beoordeel je dat nou? Kijk, natuurlijk, publiek belang is iets wat in principe bij marktwerking niet goed loopt. Daarom is het een publiek belang. Maar dan moet je wel definiëren van tevoren en kijken waar, waar ligt dan precies het probleem. Mm -hmm. uh, aan, aan wat uh, voor soort definitie doorgaan. moet ik dan denken? Nou, dat zal per sector afhangen. Kijk, in mm. de zorg is publiek belang anders dan bij de spoorwegen. Bij de spoorwegen hebben wij dat, ja, vinden we dat bepaalde afgelegen gebieden ook bereikbaar moeten zijn. Er moet een bepaalde frequentie en betrouwbaarheid zijn. Uh, zorg uh, ligt het heel anders, dan heb je kwaliteitscriteria, uh, je wil ook dat arme mensen ook toegang hebben tot zorg, uh, toegankelijkheid, dat ze, dus dat per sector zal dat publiek belang anders zijn, daarom is het juist zo van belang dat dat echt goed gedefinieerd wordt, niet achteraf van ja, er moet geen maatschappelijke onvrede zijn, dat is een beetje te vaag. Hmm. Ik las ook ergens dat de meest controversiële zaken, zoals de privatisering van Schiphol, dat die buiten beschouwing blijven. Waarom is dat? Is dat zo? En als dat zo is, waarom is dat zo? Nou, te beginnen is het nog niet gebeurd. Um, ik, het is, ze zijn nogal slordig in hun begrip. Er wordt, wordt ook wat losjes gepraat over privatisering van de NS. Nou, Die is nooit geprivatiseerd. Het nee, is een, een 100% staatsbedrijf. Ja. Uh, en in veel gevallen ja, waren het daarvoor eigenlijk ook staatsbedrijven. Dus zoiets als de waterbedrijven in Nederland. allemaal de Nou, Daar praat niemand over. Maar daar heeft de overheid eigenlijk helemaal niks te vertellen. Waarom, ja, dus... als ik even mag onderbreken, word jij eigenlijk niet gehoord? Je bent inderdaad een van de architecten die aan het begin... nou niet helemaal aan het begin, maar toen het begon te lopen... Hè, aan, aan, de, de plannen ontwierpen, een soort blauwdruk ontwierpen. Ja. Waarom beginnen ze er eigenlijk niet mee, bijvoorbeeld om jou te vragen... zodat ze tenminste met, met een stevige definitie aan de slag kunnen? Dat, hadden ze, dat was helemaal niet zo gek idee geweest, vind ik. Maar dat hebben ze duidelijk niet gedaan. Ik heb, als je kijkt naar het lijstje mensen die uh, gevraagd zijn bij die verhoren... Hm. ja, dan zitten daar zeg maar, een soort mensen, economen... mensen die empirisch onderzoek gedaan hebben... Die echt feiten aan kunnen dragen, die zitten er dan niet bij. En daar schijnen ze toch ja, ik denk dat ze een beetje bang zijn voor wat eruit komt. Want dat komt eigenlijk helemaal niet zo negatief uit. Is dat, precies, ik wil net zeggen, is dat misschien omdat dat mensen zijn... die uh, a priori zeggen, het hoeft niet altijd verkeerd te gaan hoor... privatisering, ja. het is best goed. Ja, en de interessante vraag vind ik ook niet zozeer van... gaat het goed, gaat het fout, maar wat moet je doen om het goed te laten lopen? Uh, iets, iets genuanceerder. Het is niet de kwestie van, uh, ja, minder, uh, meer markt betekent minder overheid. Want de overheid die hele andere dingen moet doen, zoals goed mededingsbeleid... Toezicht, misschien een subsidie of contractuele vormen om dat publieke belang goed te waarborgen. Dat hoort er allemaal bij. Het is een anders opererende overheid. Hm. Nou, dat zijn kennelijk berichten die ze niet willen horen, want ze nodigen niemand uit die dat soort berichten uh, zou kunnen vertellen. Ja, wat kan daar dan achter zitten? Ja, dat moet je hun vragen. Ja. Maar uh, in elk geval ondermijnt dat, vind ik, de waarde van het onderzoek. Hè. Als, dat werkt nu toch, ze werken nu ook geval de schijn tegen zich. Of het zo is, uh, kan ik natuurlijk niet beoordelen tot het rapport zie. Maar ze werken heel sterk de schijn uh, dat ze bevoordelen. Zijn. Uh, er is helemaal hmm. niemand die echt ook systematisch onderzoek gedaan heeft. En er is veel onderzoek geweest. Zichting Economisch Onderzoek, centraal Planbureau. Er is ook niemand die naar internationale ervaringen kijkt. Nou, heel veel... de, de, de, Rino Icon, die was vanmorgen aan de beurt. En die vertelde van een onderzoek wat de SER gedaan had. En die waren op acht uh, aanbevelingen gekomen. Ja, dat is mooi. Maar goed, euh, dan zou ik graag die onderzoeker daar gezien hebben. En ik vind ja. ook dat ze die onderzoeksresultaten moeten geven. Het feit dat hij acht aanbevelingen heeft gedaan, dat is natuurlijk heel mooi. Je zou weten wel, ja. willen weten welke en wat is het eindoordeel. Ja. Zeg je van het is prachtig gegaan, maar dan kan hier en daar wat dingen beter. Of zeg je, het is een gillend drama geworden, dat ja. maakt nogal wat uit. Ja. Nu, nu was er iemand anders vanmorgen aan de beurt. Dat was Herman Cenk Willink, oud vicevoorzitter van de Raad van State. En die was nogal behoorlijk kras in zijn appreciatie... van dat hele privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid... Hij zei, de democratische rechtsstaat in Nederland... is de afgelopen decennia verzwakt... als gevolg van verstandiging en privatisering. Pak een beet, dacht, dachten wij toen ja, dat laten. ik vind dat, dat zijn behoorlijk zware woorden. Maar als je erover gaat nadenken... is het helemaal niet duidelijk wat, echt, wat dat nou echt precies betekent. Nou, hij zegt, en dat, dat komt een beetje overeen met wat jij eerder zei... het algemeen belang is uit het oog verloren... omdat de burger meer klant wordt dan dat hij burger is... omdat er allerlei politieke verantwoordelijkheden... een beetje weggeschoven worden. Dus precies wat jij zei, het algemeen belang... ze hebben het verkeerd aangekomen... Gepakt, want het algemeen belang komt in het gedrang. Ja, maar dan moet, zou ik zeggen, dan moet je dat van tevoren goed definiëren. Je moet niet naar een hoop klagende mensen gaan luisteren... en zeggen, oh, nou, er, is, er zijn klachten, dus het publiek belang is dus geschat. Dan ga je achteraf het publiek belang definiëren. Ja, zo krijg je het altijd mis. Ja, en je kunt ook uh, zeggen, opgetelde belangen van burgers... is ook algemeen belang. Nou ja, wat is dat algemeen belang? Kijk, we hebben natuurlijk een, een mechanisme om daar een visie over te uitkristalliseren. Dat, dat heet Politiek en Tweede Kamer. En, je zou, en dat zou eigenlijk uit zo'n onderzoek moeten komen. Ja, dat is meestal bij privatisering niet gebeurd. En dat is meestal nooit... Duidelijk Helder vastgelegd van oké, okay, dit is zijn de randvoorwaarden waarbinnen we dit willen. En hoe gaat dat en wat doen we als het niet gaat? Nou, die, die stukken zitten er meestal niet bij, maar daar focust deze commissie niet op. Nee. Kijk, het, het kernprobleem, mijn zin is er niet geweest te veel uh, privatisering, maar slecht begeleide privatisering. In welke zin, slecht begeleid? Nou, op twee, op twee, uh, in twee dimensies. Enerzijds mededingsbeleid, zie je heel sterk in de zorg, hè, waar uh, privaat, uh, private verzekeraars uh, gecreëerd zijn, de oude ziekenfondsen zijn weg. Um, maar dat zijn ondertussen vier grote regionale monopolies geworden. Dus daar heeft gewoon het mededingsbeleid uh, gefaald. Die, dat had je kunnen zien aankomen. Mm. En dat proces heeft zich in de afgelopen vier jaar voltrokken. En daar is niks aan gebeurd. Dus stel dat je alsnog uitgenodigd wordt door de commissie. Hè, en ze zouden je vragen, wat vind je van het, de verzelfstandiging van de spoorwegen? Wat zou je dan antwoorden? Uh, slecht doordacht. vond ik toen ook al. Het is voor mijn tijd gebeurd overigens. Het is in 1995 gebeurd. Ik ben pas in 1997 bij EZ gekomen. Mm. Um, ik heb ook destijds een soort framework uh, neergelegd wat nog steeds... Althans, daar nog steeds lipservice aan besteed wordt. Dat is die beslissingsboom, ja, hè? Zoals goed ja, die beslissingsboom in Nederlands. Wij Waar je zegt, van, hoe moet je nou met, met, met moeilijke gevallen omgaan... waar potentieel echt ingebakken monopoliemacht zit. Als jij, de, ja, als jij zeg maar de, het netwerk beheerst, kun jij beslissen wie wat erop mag doen. Nou, dat geeft spanning, dat geeft conflicten. Maar bij de spoorwegen, ja, daar was men toch al gouden over eens... dat het niet concurrentie op het spoor wordt. Je gaat niet vijf, treinen tegelijk, vijf maatschappijen tegelijk op hetzelfde traject laten rijden. Dat loopt, ja. dat loopt helemaal in het honderd. Uh-huh. <laughs> Um, dus dan is de, die, die, dat vraagstuk van... worden alle spelers op het netwerk gelijk behandeld? Dat speelt niet zo. Dus daar had nooit die splitsing gehoeven. Europees hoeft dat ook niet. En die willen Europese regels zeggen... alleen maar je moet het administratief scheiden... zodat je de kosten goed kan toedelen. Nou, dat is wel te doen. Omdat het ook een hele andere soort activiteiten zijn. Maar ja. als ik je nu zo hoor, hè, dan zeg je dus... Er is, uh, uh, um, even zonder dat je, uh, dat je een appreciatie uitspreekt... voor, voor zelfstandige privatiseren of niet... maar er is heel veel fout gegaan... bij de manier waarop ja. Nederland dat gedaan heeft. Dat is nou volgens mij ook precies wat deze commissie... Die we onderzoeken. Het is niet zozeer, althans dat zou het moeten zijn, niet zozeer een appreciatie of je het moet doen, maar wat er politiek is misgegaan. En, Jawel, en maar je toch? moet wel zorgvuldig zijn met je vraagstellingen. Dan zeg je dan, oh, dus die privatisering was fout, zoals die opmerking van Jenk Willing, die suggereert dat de privatisering zelf de problemen opleverde. Terwijl ik zou ja. zeggen, nou, de privatisering ja. op zich hoeft het probleem niet te zijn, maar wel het feit dat ze allerlei randvoorwaarden vergeten zijn in te vullen. En een aantal, bij een aantal factoren zeg je ook van ja, je moet toch niet alleen maar op onvrede afgaan, maar ook kijken wat er verder gebeurd is. Een voorbeeld is de Post: hè, iedereen te klagen dat PostNL zoveel slechter is voor je dan de PTT. Maar ja, als de PTT-moeder de PTT gebleven was... dan was er ook e-mail gekomen. Hm. En die PTT had dezelfde problemen gehad die PostNL nu had. En dat was ook cash gaan bloeden. En dan was er ook een minister, de jager, geweest die zegt... van spijt maar dat kan niet. Dus die, die hadden... Het is, dezelfde problemen bekend. Ja, stijg, stijgende stroomkosten, elektriciteitskosten. hetzelfde verhaal. Het feit dat die olieprijs af en toe naar 150 dollar piekt... dat ligt niet aan de privatisering van de producenten hier in Nederland. Hm. Dus je moet dat veel, uh, for, met veel meer formeel, veel meer systematiek onderzoeken... dan gewoon uh, ja, ontevreden mensen interviewen, wat zij nu doen. Laten we nog eens in de uitzending spreken over de resultaten van dit onderzoek... als het allemaal afgerond is, en kijken of je gelijk hebt. En kijken of je er toch nog dingen uitpikt van verrek. Dat hebben ze toch mooi uitgevogeld. Nou, dat zou alleen een aangenaam verrassing zijn. Nou, <laughs> laten we daar hopen en elkaar later spreken. Hartelijk bedankt. Ja. Sveen van Lijnberg. En we spraken over de parlementaire onderzoekscommissie van de Senaat... die kijkt hoe het toch allemaal gegaan is... met de de privatisering en verzelfstandiging van overheidsbedrijven. Wij gaan even plaatsmaken voor nieuws, ster, weer en verkeer. En wat die's meer zijn. en daarna is de villa bij u terug. Met cultuur en met ons panel schuld en boete. Tot zometeen. Drie, twee, één. Ja hoor, het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars. Nee, nee, ja, ja, ha, hij wint.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 Een gratis aandeel als u minimaal 5.000 euro inlegt op een internetbeleggingsrekening van Hof Hoornemann Bankiers. Ga daarom naar gratisaandeel.nl Holland Festival, met een weekend ter ere van de 100ste verjaardag van John Cage, de muziekvernieuwer van de vorige eeuw. Met onder meer songbooks en Europara 3 en 4. Cage Weekend, op 9 en 10 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl Ga nu naar gratisaandeel.nl voor een gratis aandeel. Dit is radio 1.